Moedige start. Ja, dit is Jeroen Jepke Maan met het NOS Journal. In geluid met een groot vuurwerksspectakel. zijn er schatting 1 miljoen mensen op de been. Een aantal eilanden in de Grote Oceaan en Nieuw-Zeeland gingen Australië voor. In België zijn vuurwerkshows in Oostende en Brugge afgelast. Vanwege de harde wind en hoog water is het niet veilig om het vuurwerk te laten doorgaan, zegt de politie. Of er in Nederland ook vuurwerkshows worden afgelast, is niet bekend. Op een parkeerplaats langs de A58 in Noord-Brabant is een man gisteravond met geweld beroofd van zijn auto. De dader sloeg de man bewusteloos, haalde zijn zakken leeg en reed weg. De beroving was rond 11 uur op de parkeerplaats bij Gilze. De 59-jarige man werd met een voorwerp buiten bewustzijn geslagen. Toen hij bijkwam lag hij in een plas bloed met een forse hoofdwond en een gebroken hand. Zijn auto bleek weg. Het slachtoffer is opgenomen in een ziekenhuis. Hij heeft geen signalement kunnen opgeven van de dader. Iran heeft berichtendienst Telegram geblokkeerd, zegt de directeur van Telegram. Volgens hem is het gedaan om te voorkomen dat betogers met elkaar afspreken waar ze gaan demonstreren en video's van protesten delen. De afgelopen drie dagen is op meerdere plaatsen in Iran tegen de regering en geestelijke leiding gedemonstreerd. Twee betogers zijn omgekomen. Volgens sommige bronnen zijn ze door de politie doodgeschoten. Schaatser Kai voorbij mag van de KNSB op de winterspelen ook op de 1000 meter uitkomen. Hij had zich geplaatst voor de 500 meter, maar raakte voor de 1000 meter geblesseerd aan zijn lies. De wereldkampioensprint krijgt toch nog het derde startbewijs... omdat hij volgens de schaatsbond de afgelopen jaren toonaangevend is geweest op deze afstand. Thomas Krol, die derde werd in Herenveen, moet nu thuis blijven. In totaal verschijnen in Pyeongchang tien dames en tien heren uit Nederland aan de start.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook roept op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het En jij beleeft het. het. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Warmte. warmte, kerst, ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. Zandvoort op zondag.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 In all the places But the horns, they blow in that sound The soldiers We are the soul.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 Oh. Al fijne dagen en een vrouw.